9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. Uit een polder bij Tolbert in de provincie Groningen zijn de afgelopen uren tientallen mensen geëvacueerd. omdat er water over de dijk dreigt te stromen. De kans op een dijkdoorbraak is afgenomen en wordt intussen klein genoemd. Boeren is geadviseerd hun vee in veiligheid te brengen. De evacuatie is niet verplicht. maar de Groningse burgemeester Reewinkel waarschuwt dat evacueren moeilijk wordt. als eenmaal het water de polder inloopt. De problemen bij Tolbert komen door de zware regenval van de laatste tijd... en de harde noordwestenwind. Overtollig water kan daarom niet in de Waddenzee worden gepompt. Vandaag blijft het zeer hard waaien. In Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt code oranje. Voor Zeeland en Zuid-Holland is de waarschuwing afgezwakt. Code oranje betekent kans op zeer zware windstoten... met snelheden tot 120 km per uur. Ook de regio Rijnmond kan met waterproblemen. In Dordrecht lopen mogelijk kaders onder... Op drie plaatsen in de binnenstad worden zandzakken uitgedeeld. Maar ook in andere plaatsen in de Rijnmond kunnen laaggelegen gebieden onderlopen. Het extreme weer veroorzaakt ook in het verkeer de nodige problemen. Bij de NS vallen veel treinen uit door blikseminslag, een omgewaaide boom en een geknapte bovenleiding. Het gaat onder meer om de verbinding tussen Utrecht en Den Haag, Utrecht en Rotterdam en Amsterdam en Lelystad. Ook het wegverkeer heeft veel last van de wind. Daarnaast zijn er zware regenbuien en kan het vanmiddag ook hagelen. Op Schiphol zijn vanwege de harde wind zeker 15 vluchten geannuleerd. De veerdiensten naar de Waddeneilanden eilanden varen met een aangepaste dienstregeling. Op Vlieland wordt helemaal niet gevaren. In Bagdad zijn bij vier bomexplosies zeker 13 mensen omgekomen. Er zijn ook berichten over 22 doden. De aanslagen waren in Sjiitische wijken. De eerste bom ging af bij een bushalte in Sadr City, waar ochtends veel arbeiders aankomen. Acht mensen werden gedood en tientallen mensen raakten gewond. Bij een tweede aanslag in Sadr City viel één dode. Een paar uur later gingen in een shidische wijk in het noorden van Bagdad twee bommen af. Daarbij kwamen zeker vier mensen om. Sinds het vertrek van het Amerikaanse leger vorige maand is het geweld in Irak weer opgeleid. De vijftien Pakistanse militairen die vorige maand door de Taliban werden ontvoerd zijn dood. De Taliban spreken van een wraakactie en zeggen dat er meer van dit soort acties zullen volgen. De vijftien militairen zijn teruggevonden dicht bij de regio waar de Pakistanse Taliban actief zijn. Ze hebben schotwonden en de lijken vertonen ook sporen van marteling. De Pakistanse taliban proberen de Pakistanse regering omver te werpen. Ze plegen veel zelfmoordaanslagen. In 2009 voerden ze een aanval uit op het legerhoofdkwartier in Islamabad. Het weer buien met de, ka met de kans op hagelonweer en zware windstoten. En ook buiten de buien om waait het stevig. Er staat een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten. En aan zee komt het tot storm, windkracht 9. Bovendien kunnen vooral in de noordelijke provincies zeer zware windstoten voorkomen. Het wordt vandaag 8 graden. Vanavond en vannacht houden de buien aan en de wind zwakt maar langzaam af. Morgen overdag wordt het een stuk rustiger. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land moet het verkeer de komende uren nog rekening houden met zware windstoten. Dan staan er files op de A9, ook maar om Amstelveen voor het knopende Raasdorp, 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Zuid, 3 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam is nog dicht bij Gorkum. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Vanaf de afrit Leerdam tot aan Gorkum staat 9 kilometer. Verkeer onderweg naar uh, Rotterdam-Den Haag kan het beste omrijden vanaf knopendel via Utrecht over de A2 en de A12.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Wij schakelen het komend half uur met correspondent Sander van Hoorn. Want er zijn vanochtend meerdere aanslagen gepleegd in Bagdad, in Irak. U hoort straks de details. Eerst naar Groningen, naar Tolbert, waar bewoners geëvacueerd worden vanwege het hoge water. Want het, het water gaat daar in de loop van de dag over de dijk komen. Tenminste, daar houdt de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel, wel rekening mee. Als voorzitter van de veiligheidsregio Groningen... is hij de hele nacht in touw geweest in verband met die dijk. En er zijn al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Wij hebben in de loop van de nacht gevraagd aan mensen in het gebied, bewoners... om uit het gebied te gaan. Om ook te zorgen dat dieren uit het gebied gaan. We zijn daar graag zoveel mogelijk bij behulpzaam. De situatie is niet heel erg ernstig, maar u zult begrijpen dat als er water in het gebied komt, dat op een gegeven moment ook elektriciteit moet worden uitgeschakeld. Dieren, nou, koeien kunnen wel even in het water staan, maar als er geen elektriciteit is, is dat problematisch. Mm -hmm. En dan kan ook het vervoer misschien niet meer worden gegarandeerd. Het is doordringt van water het gebied. Uh, dus we moeten gewoon mensen nu vragen om met de dieren het gebied uit te gaan. Ja, en, en zijn dus... daar graag zoveel mogelijk bij behulpzaam. Precies, dus u helpt ze daarbij, het leger eventueel ook, hè? U heeft het leger achter de ja. hand. Maar dat is allemaal ja, nu nog op basis uitdrukkelijk... van, vri van vrijwilligheid, begrijpen wij. Uh, zou er ook een punt kunnen komen waarop mensen verplicht moeten vertrekken? Of is het zover nog lang niet? We hopen dat mensen zelf inzien dat het verstandig is om nu uit het gebied te gaan. Het is nu verder niet aan de orde om een verplichting uh, op te leggen. En op het punt van de ondersteuning van Defensie zullen we inderdaad een uitdrukkelijke bijstandsaanvraag moeten doen. Maar het aanbod is er uh, om voor die situatie dat er water in het gebied is... Uh, vrachtwagens, ambulances, boten van Defensie uh, ter beschikking te hebben. Omdat je je anders in het gebied met gewone uh, voertuigen moeilijk nog kunt verplaatsen. Ja, u zegt dan, meneer even dat is nog niet sprake van een acute noodsituatie. Maar je moet daar natuurlijk wel op tijd mee beginnen. Hè? Want bijvoorbeeld evacuatie van vee, dat duurt natuurlijk lang. Ja, dat is, daar heeft u gelijk in. Dat is ook precies wat we vannacht onder ogen moesten zien. Dat dat uh, even zou duren. Uh, dat hebben we ook in het regionaal beleidsteam... Uh, dus al in het begin van de nacht in gang uh, gezet. Dan moet je ook vervoer regelen. Dan moet je... Uh, een plaats regelen waar het vee ook naartoe kan. Dat gebeurt op het moment in een leegstaande boerderij. En daarvan bezien we vanzelfsprekend ook weer de capaciteit. Uh, nou, ook als het om de mensen gaat. Soms zullen ze hun plek kunnen vinden bij vrienden of familie. Maar we hebben ook een hotelvoorziening uh, beschikbaar voor degene... voor wie dat niet mogelijk is om naar familie of vrienden te gaan. Hoe zit het met de waterstand in de rest van de provincie? Die is... Uh, niet uh, zo problematisch als in dit gebied. U weet misschien wel van het Lauwersmeergebied uh, waar maatregelen zijn getroffen. Uh, het Groningen Museum, uh, daar kan op een gegeven moment ook een zodanige waterstand zijn... Uh, dat de onderste gedeelte uh, moeten worden onderaan. Maar ook dat is op dit moment niet uh, aan de orde. Het, ons aandacht concentreert zich nu op dit gebied van de Petten. Maar we moeten al wel rekening houden met een eventuele volgende fase... Uh, als de neerslag doorzet, als de wind vanuit de verkeerde richting komt... en ook met een bepaalde kracht, dan is lozen moeilijk. Uh, dus dan zou ook, uh, waar we nu op hopen dat het een kwestie van dagen is... Ja, dan zou het ook eventueel langer uh, kunnen duren. Ja, ik hoor u nog niet over eventueel stutten of ophogen van die dijk daar bij Tolbert. Is, is dat niet meer aan de orde? Is, is Groningen, is dat gebied zo verzadigd? Het, het gebied is inderdaad uh, verzadigd. Um, en, en we hebben vannacht moeten besluiten dat uh, het toch het beste is om mens en dier uit het uh, gebied te halen. Uh, je kunt misschien bepaalde locaties uh, stutten of met zandzakken voorzien. Maar je hebt in het gebied te maken met uh, een situatie van ook de bereikbaarheid, het vervoer wat op een gegeven moment lastig kan worden. Uh, daarom uh, hebben we dus... Uh, tot uh, het verzoek moeten komen om uit het gebied te gaan. Dat is de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Wij gaan nog eventjes naar Karin Alberts. Die is in Tolbert, daar bij de, polder, de bedreigde polder. En Karin, jij was in het vorige half uur... met een bewoonster op zoek naar duidelijkheid over de evacuatie. Heb je die duidelijkheid inmiddels? Nou, ik niet. En uh, wat vervelender is, zij uh, ook niet. En zij woont hier op een paar honderd meter afstand in een uh, boerderijtje. zonder dieren weliswaar, maar wel gewoon uh, een huis. En terwijl ik praat, cirkelt er boven mijn hoofd een uh, politiehelikopter... die vanuit de lucht uh, in ogenschouw neemt hoe het erbij ligt, het water... en uh, wat er een eindje verderop ligt. Maar goed, maar zij, uh, uh, ja, ik ben met haar meegelopen toen ze van de een naar de ander werd verwezen... en uiteindelijk bij uh, de zogenaamde informatiepost... Uh, ja, bleek die informatie toch niet echt voorhanden. Men wist eigenlijk niet of zij nou wel of niet weg moest. Maar uh, ja, ze is nu maar weer naar huis teruggegaan En uh, uh, ging kijken of ze het gemeentehuis kon bellen. Dus ja, de, die informatievoorziening laat wel wat te wensen over. Goed, gaan we door naar uh, Arno Roosing van Deltares. In het Nederlands Instituut op het gebied van water en ondergrond. Meneer Rosing, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het probleem bij Tolbert is uh, de dijk. Die zou nog kunnen breken, maar waarschijnlijk komt het water er overheen. Waar, waar kunnen dit soort dijken over het algemeen slecht tegen? Uh, nou, ik ken niet de specifieke situatie in Tolbert, ken ik niet. Um, maar het probleem bij uh, dijken die te laag zijn met water die er overheen stroomt, is dat uiteraard de boel helemaal ondermijnd kan raken, en dat dan uh, dijkopbrak zou kunnen plaatsvinden. Ja, we hoorden het al, uh, ook Peter Reewinkel, zeggen, burgemeester van Groningen... het gebied is verzadigd. Dan, dan is er gewoon te veel water, het kan niet meer weg. Ja, het kan zijn dat als de dijk verzadigd is door het vele water... dat uh, de dijk daardoor verzwakt raakt. Wat is verder het gevaar? Want uh, wij begrijpen dat, uh, ja, dat het eigenlijk heel simpel is... dat het water over de dijken dreigt te gaan. Wat, wat, wat rest uh, de bewoners en de gemeente dan anders nog dan daar weg te gaan? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uiteraard uh, zou het waterschap die daar goed van op de hoogte is... Uh, kunnen kijken of de dijk nog verhoogd en stevigd kan worden op de korte termijn. Maar heeft dat nu nog zin, ook als die dijk verzadigd is en dus ja, uh, dreigt door te breken? Kan, kan je daar nog iets tegen doen? Uh, in het algemeen zijn er best wel maatregelen die je kunt toepassen. Ik denk uh, alleen voor deze, voor deze specifieke situatie... is de waterschap goed van op de hoogte wat ze daar kunnen doen. Ze hebben altijd plannen liggen om uh, noodmaatregelen te kunnen nemen. Dat zullen ze ook hier, hier uh, beschikbaar hebben. Ja. Nou ja, in ieder geval is het dus te veel water. Geeft dat aan dat er te, wa te weinig waterbergingsgebieden zijn? Dat je te weinig ja, je water kunt opslaan tijdelijk? Um, nou, ik begrijp dat er inderdaad bergingsgebieden zijn uh, in het gebied. Um, kijk, je hebt natuurlijk altijd te maken met extreme omstandigheden. en ja, Of het dan te weinig of te veel is, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Ja. Goed, nou ja, er heel komt... veel, de, de laatste jaren wordt daar wel heel veel over nagedacht. En is er ook heel veel in uitvoering geweest om inderdaad bergingsgebieden te creëren. Ja, precies. En die zijn er ook wel. Maar die zijn, en die zijn ja. ook al uh, gebruikt. Maar uh, tot nu toe dus te weinig. En er komt nog meer regen bij. Hè? Dus, en dat, dat kan wel lang duren ook als zo'n dijk uh, eenmaal verzadigd is en het water erdoor komt. Want wanneer is hij dan weer droog? Ja, dat kan inderdaad heel lang duren. Dat hangt ook erg van uh, hoe de dijk is opgebouwd. Uh, uit. Dat hangt er erg van af. Als een dijk van, van stevige klei is, dan kan het vrij lang duren. Uh, dan is die verzadiging, blijft daar dagen, misschien wel weken in zitten. Als het van zand is opgelopen, dan, uh, dan zal dat sneller uh, weer zijn oorspronkelijke sterkte hebben. Meneer Rozing, Arno Rozing van Deltares, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Dag Goedemorgen. Dag. Goed, wij gaan ook eventjes naar uh, het spoor. Want ook daar uh, hebben ze last van de storm. Meerdere blikseminslagen hebben voor vertraging gezorgd. U hoorde dat eerder van uh, Jolanda van der Velde al. We hebben nu contact met Alice Ineshout van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel last uh, hebben reizigers ervan? Op welke trajecten zijn er storingen? Nou, we hebben een blikseminslag bij Utrecht-Zuilen. En daarom is er op dit moment geen treinverkeer tussen Utrecht en Maarsen. En we hebben een blikseminslag bij Almere... En daardoor rijden er minder treinen tussen uh, Lelystad en Schiphol en Lelystad en Amsterdam Centraal. Hoe lang gaat het duren, die problemen? Ja, nou, monteurs die zijn er nu bezig om, uh, om de schade op te lossen. En we verwachten dat rond een uurtje of half elf, elf uur de schade weer is uh, hersteld. Mm. Het is niet zozeer dat u last heeft van, uh, van, van windstoot, het zijn meer echt die blikseminslagen dus. Ja, nou, we hebben ook wel echt last van de wind, want uh, tussen uh, Dordrecht en Roosendaal is er een boom op het spoor gekomen. Aha. En daardoor rijden er ook minder treinen. Um, en we hebben bij Gouda hebben we wat problemen met bovenleidingen. En dat is ook uh, aan ja, de winterweide. Ja, er wordt nog het een en ander verwacht hè. vandaag, felle buien en ook windstoot. Neemt u nog speciale maatregelen? Nou, we hebben sowieso hebben we monteurs hebben we klaarstaan voor het geval dat er iets gebeurt. En um, nou ja, dan hopen we dat zo snel mogelijk schade kan worden hersteld. Ja, goed. Dus u wacht tot er iets gebeurt. En dan proberen te herstellen zo snel mogelijk. Ja, dat is wat we doen. Alice Ines Hout van ProRail, dank u wel. Graag gedaan. Zo dadelijk, ik noem dat al even, opnieuw aanslagen in de Irakse hoofdstad Baghdad. En het zijn er meerdere. Ik ga zo de details eerst naar Jolanda van der Velden... Hoe stopt de weg, Jolanda? Goed nieuws, Lara, over de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Die is weer vrij bij Gorkum. Dat was een aanrijding met meerdere auto's. Tussen Leerdam en Gorkum nog wel 6 kilometer. Verder een aanrijding op de A13. Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft-Zuid 5 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht. En de andere file was ook een aanrijding. Dat zijn nu opruimwerkzaamheden Breda richting Utrecht. Bij Nieuwendijk nog 2 kilometer. En daar is de linker dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bij een serie bomaanslagen in Bagdad zijn tenminste 24 mensen om het leven gekomen... en zijn tientallen gewond geraakt. Sinds de Amerikanen weg zijn uit Irak, is het geweld daar weer opgeleid. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat waren dit voor een aanslagen? En waar... Met name in de Sjaïdische wijken van Bagdad. Dat lijkt dus heel duidelijk het doel te zijn. Een serie bomaanslagen waarbij... Eén bom onschadelijk is gemaakt door de politie. Maar er zijn er dus ook meerdere afgegaan. Waaronder bijvoorbeeld een bom die aan een brommer was uh, vastgebonden. die bij een bushalte is uh, ontplost. Zachte doelen noem je dat dus niet gericht tegen officiële gebouwen. maar gewoon echt om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En dat lijkt dus gelukt te zijn. De Amerikanen zijn er nu drie weken weg. Hebben deze aanslagen ja. uh, rechtstreeks daarmee te maken, denk je? Ja, ja, dat lijkt in elk geval wel het geval te zijn, want de Amerikanen waren nog geen dag weg, en, of waren nog niet eens helemaal weg, toen het eigenlijk al begon vlak voor kerst ook weer een serie bomaanslagen, ook weer voornamelijk tegen Siaïtische uh, doelen gericht. En ja, dat, dat lijkt dus echt wel een patroon te zijn, dat het sectarisch geweld, zoals je dat noemt, dus het geweld tussen de geloofsgroepen, in dit geval de Soenieten en de Siaïten, twee stromingen binnen de islam, dat dat geweld in Irak heel duidelijk aan het toenemen is. En ja, waar zijn die Siaïten dan op uit? de shiiten die uh, zitten samen met de Soenieten. Eigenlijk iedereen zit in de regering. Het is een uh, brede regering van nationale eenheid waar iedereen uh, samenwerkt. En de Soenieten die verdenken de shiiten ervan, die de meerderheid vormen, dat ze de macht proberen te grijpen. Dat ze de Soenieten weg proberen te werken. Door bijvoorbeeld juridische procedures tegen ze te starten. Nou, dat is uh, een heel fel debat wat gevoerd wordt. En ja, dat lijkt zich dus te vertalen in bomaanslagen op straat. Waarbij de sunniten, uh, het er niet bij laten zitten. En dus aanslagen plegen op Mm, hoe reageert de Shiïtische regering van premier Maliki op dit geweld? Ja, nou ja, de, de, de regering die lijkt het uh, begonnen te zijn... ...doordat Maliki, de premier, die heeft de president aangeklaagd. En dat is een Sunni. Daar lijkt het allemaal mee begonnen te zijn. Dus die regering ja, die is heel duidelijk een onderdeel van het spel... ...wat op dit moment dus snoeihard wordt uitgevochten. En iedereen maakt zich grote zorgen, hoor. De Amerikanen die hadden hun hielen nog niet gelicht of het begon al. En men is dus heel erg bang dat het gewoon afzakt en afzakt en afzakt... en uitrijdt op een regelrechte burgeroorlog. Goed. Sander van Hoorn, dank. Hou ons op de hoogte over die aanslagen daar in Bach. Dat u vindt er ook meer over op onze website trouwens. nos.nl. .no. Deze week hebben we het in het Radio 1-journaal over trendwatchers. Mensen die de halve wereld afreizen op zoek naar nieuwe trends... in bijvoorbeeld de horeca, de detailhandel, de autobusiness. Wat is hip in het buitenland en zal, mogelijk snel of misschien pas over enkele jaren... ook in Nederland worden geïntroduceerd? Vandaag deel 4, waarin verslaggever Louis Dekker op pad gaat... met recent ondernemer Tom Coronel.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 Ondernemer En dus ook trendwatcher Tom Cogonel. En Louis Dekker sprak met We hebben het al uitgebreid gehad over het noodweer. Eh, mensen die de last hebben van op de weg, eh, op het spoor, in Tolbert daar, bij de polder. Nou, ook de veerdiensten naar de Waddeneilanden hebben last van het hoge water en van de noordwestenstorm. Veel afvaarten zijn inmiddels geannuleerd. Vlieland is eh, vandaag zelfs helemaal onbereikbaar. Het spookt te veel in het zeegat waar de veerboot doorheen moet. Verslaggever Mathijs van de Wiel was gisteravond op de ...op een gelaatste boot van Harlingen naar Vlieland. Het is hier droog, dus uh, laat iedereen maar komen. Stuurhut van de Vlieland, de schip naar Vlieland. Kapitein van Veen. waar haalt u eigenlijk het weerbericht vandaan? Want het zit vol met elektronica en schermen. Een merendeel van het internet en via de de.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 Laatste overtocht naar Vlieland. Wie beslist er als er niet meer gevaren wordt? Bent u dat? Uiteindelijk wel. Hoe ja. Ja. vaak gebeurt het dat u zegt we gaan eruit, we doen het niet? Nou, dat we helemaal niet varen. Meestal gaan we eigenlijk wel één keer per dag. en Dit is wel, wel zeldzaam. We proberen sowieso altijd wel één keer heen en weer te gaan. Maar de omstandigheden lopen ernaartoe. En het, is, het is al een jaar, denk ik niet voorgekomen dat we een dag helemaal niet gaan. Kapitein wil varen? Hè? Ja, kapitein wil varen, ja. En die vindt het stiekem eigenlijk wel mooi, die <laughs> hoge golven. Ja. Of niet? Nee, ja, even is leuk, maar op een gegeven moment begint te wennen... en dan ben je er ook wel weer flauw van. Dus... En word je ook kostmisselijk? Nee, dat nog net niet. Dat heb ik <laughs> nog niet mee mogen maken. Nou, goede vaart. Ja, dankjewel. Ik kan nog eens even bij de passagiers vragen wat ze bezielt... om nu naar Vlieland te gaan als je er vast komt te zitten. <laughs> ja, het zou wel voornamelijk eilanden zijn, ben ik bang voor. Dus... Uh, die, die kijken er niet van op, hè? Nee, precies. <laughs> ik woon op het eiland, ja, ja. Ja, daarom ga ik ook naar huis.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 spuitzakje voor zeezieken, maar die ja, heeft u niet nodig, hè? Ik niet tegen. Beetje, een beetje eilanden, die kan er wel tegen. Nou, dat is niet altijd waar, hoor. Nee, toch die niet? voor worden zeeziek. <laughs>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 Het komt altijd goed. Alleen vandaag niet, want uh, Vlidand is vandaag onbereikbaar. U hoorde de laatste boot van uh, gisteravond. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De regio Rijnmond kampt met waterproblemen. In Dordrecht lopen mogelijk kaders onder. Drie plaatsen in de binnenstad worden zandzakken uitgedeeld. Maar ook in andere delen van die regio kunnen lage lege gebieden onderlopen. Gerard Lenting uit Dordrecht houdt de boel goed in de gaten... maar heel druk maakt hij zich nog niet. Ja, ik ga ervan uit dat wij die zandzakken niet nodig hebben. We hebben geen souterrain... Als ik kijk naar de, de, de hekken, de dranghekken die geplaatst zijn... Op de lagere gedeelte van, uh, van de straten dan uh, denk ik dat het wel mee zal vallen. Okay, ja, u zegt drankhenken. Het lijkt wel alsof er ramptoerisme gaande is. Maar die drankhenken staan er omdat het water op de kade gaat lopen. Dat is de verwachting. En ze staan nou een stuk of vijf meter op de kade. En daarachter verwachten ze het water. Precies. En dat is dan een, uh, hier op de kraanstijger loopt het vrij uh, stijl uh, af. En dan het laagste gedeelte, daar zal wel water op komen. En dat zijn we in feite gewend. En... Ja, de Duitse bevolking in de binnenstad, de helft daarvan, woont buiten Dijks. En al vier, vijf eeuwen wordt er met dat bijltje gehakt. De mannen van stadsbeheer zijn ook in taal, want ze kunnen opgeroepen worden. Ze zijn al bezig met de zandzakken richting de binnenstad brengen. Dus alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om het hoge water... dat 2 à 3 uur in Dordrecht arriveert om het zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Verslaggever Marion Keten van RTV Rijnmond in Dordrecht. Op onze website trouwens een live blog over de weersomstandigheden op dit moment. En natuurlijk ook veel over Tolbert daar en het water dat over de dijken dreigt te lopen. Saap nog eventjes op het voormalig vliegveld Valkenburg bij Leiden. moeten volgende week zondag honderden Saaps rondrijden. Zodat als de bedoeling om te laten zien dat saap dan wel failliet is, maar nog lang niet dood. Nick Schelkers van de Saapclub Club Nederland vertelt wat er gaat gebeuren. Komen bijna alle Saab liefhebbers in Nederland bij elkaar. om eens te laten zien dat het merk voor ons nog steeds leeft. Mm -hmm. En hoeveel zijn dat er, alle saapliefhebbers van Nederland? Uh, we hebben op dit moment in voorinschrijving. een kleine 500 auto's staan. Het inschrijfsysteem is sinds gistermiddag 1 uur open. Dus ja, er worden nu wat weddenschappen afgesloten, maar het lijkt erop dat ze tussen de 600 en de 900 auto's bij elkaar zullen zien. Gaat het meneer Schellenkens vooral om klassieke Saabs? Nee, het gaat van de oudste tot de nieuwste. En de, en de oudste is? Wat is dat de ook alweer? De oudste is een saab 92 uit 1951 of 1952. Is dat zo'n druppel? Dat is zo'n druppel, ja, zo'n ja. tweetakt. Ja, die zijn heel mooi. Uh, dat kunt u stellen, ja. ja. Dat, uh, en die zal ook waarschijnlijk onder eigen kracht daar gewoon naartoe rijden. En er worden in meer landen evenementen georganiseerd, hè? Dat begrijp ik. Dat klopt. Er is uh, een oproep gedaan uh, vanuit uh, de Nederlandse Saapclub, het Saapforum en uh, Saaps United. Dat is een Zweedse organisatie. <laughs> en inmiddels hebben wij op, uh, in totaal 34 landen en 70 evenementen wereldwijd. En waarom doet u dit? Waarom doen wij dit? Omdat we het idee hebben dat uh, het tijd wordt om een, uh, een gebaar te maken. Om onze steun te betuigen richting iedereen die uh, direct of indirect bij Saap is, uh, is betrokken. En dat is de reden om uh, in Valkenburg bij Van 2 uh, bij elkaar te gaan komen. Maar, dat klinkt heel sympathiek. Uh, dat zullen ze ook best fijn vinden, denk ik. Ja. Maar daar komen geen nieuwe Saaps van. Vermoed ik nou, zomaar. Of hoopt u, dat, hoopt u daar toch op? Op dit moment worden er zelfs nog Saams gebouwd. Kijk eens aan. Ja, de productielijn in Tronghatton die draait. Zij het op een heel laag pitje. Mm -hmm. um, wij hebben er uh, alle hoop op dat er een doorstart zal komen. En u hoopt dat uh, op deze manier in ieder geval te laten zien... dat er behoefte is aan er is, het merk? Uh, er is zeker behoefte aan het merk. Uh, wij hebben ook begrepen dat... Uh, de partijen die, die hun interesse hebben getoond... op de hoogte zijn van deze initiatieven. Ja. Hoop, heeft u erop? Heeft u er ook vertrouwen in dat het Ik nog heb goed komt? Ik heb er zeker vertrouwen in. Nick Schellekens van de Saapclub in Nederland. Saaprijders houden dus een bijeenkomst ter ondersteuning. Het is uh, half tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. Morgen zijn we er weer. We wensen u een hele fijne dag. Uh, luister vooral. Blijf luisteren naar Radio 1, bijvoorbeeld naar de collega's van de CAO. Karo, Karel Johan, goedemorgen. Wat goedemorgen, is? Lara. Ja, zometeen om half tien maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek... de inflatiecijfers bekend. Nou, een belangrijk economisch cijfer dat uitdrukt... hoeveel we voor onze euro's kunnen kopen. Mm -hmm. En direct daarna vragen we de grootste vakbond van ons land, FNV... wat dat betekent voor de looneis in de CAO-onderhandelingen. En Nederland verspilt miljoenen euro's subsidie voor groene technologie. We steken er wel veel geld in, in die technologische ontwikkeling. Maar uh, we hebben er geen cent voor over om die slimme vindingen... ook echt op de markt te maken te brengen. En de lessen die Engelse journalisten hebben getrokken uit het afluisterschandaal rond de krant News of the World dat deze zomer losbrak hoort u allemaal zo meteen in Karo. Goedemorgen Nederland na het nieuws van half tien met Dorald Megens. Radio 1 het NOS Journaal uit een polder bij Tolbert in de provincie Groningen... zijn vanochtend tientallen mensen geëvacueerd... omdat er water over de dijk dreigt te stromen. De kans op een doorbraak is afgenomen, wordt intussen klein genoemd. Vandaag blijft het erg hard waaien. In Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt code oranje. Voor Zeeland en Zuid-Holland is de waarschuwing afgezwakt. Ook de regio Rijnmond kan met waterproblemen. In Dordrecht worden zandzakken uitgedeeld in het centrum. Drie plaatsen dreigen daar kaders onder te lopen. Maar ook in andere plaatsen in de Rijnmond kunnen laaggelegen gebieden onderlopen. De Israëlische oud-premier Olmert wordt opnieuw aangeklaagd wegens corruptie. Volgens de Israëlische justitie heeft Olmert steekpenningen aangenomen voor de promotie van grote bouwprojecten in Jeruzalem in de periode dat hij daar burgemeester was. Olmert staat al terecht in een andere corruptiezaak. Ook die affaire heeft te maken met de tijd dat hij burgemeester was. En op de Filipijnen zijn twee voormalige opperbevelhebbers van het leger... aangeklaagd voor verduistering en corruptie. Samen met negen andere hoge officieren worden ze ervan beschuldigd... dat ze miljoenen dollars achterover hebben gedrukt. Het geld was bestemd voor salarissen en aankopen voor het leger. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. WB Verkeersinformatie. De komende uren moet vooral het verkeer in het Noordelijk Kustgebied... nog rekening houden met zeer zware windstoten. Er staat nog één file op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen het knopen Klein Polderplein en Delft-Zuid, 7 kilometer. Bij Delft zijn twee reisroken dicht. Verkeerrichting Den Haag, Den Haag kan het beste omrijden via Gouda. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel johan de Zwart. De inflatie zakt naar 2,4 procent. Wat betekent dat voor de looneis bij de CAO-onderhandelingen? De Engelse politie mag niet meer de kroeg in met journalisten. Nederland gooit geld voor duurzame technologie in het water. En het ochtentumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Diemen. Veilinghuizen zien steeds meer particulieren die kunst verkopen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennetland@karo.nl. De inflatie in Nederland is in de afgelopen maand gezakt naar 2,4 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek zojuist heeft bekendgemaakt. Goedemorgen Pieter Heijn van Mulligen van het CBS. Peter Heijn van Mulligen moet ik zeggen. Um, in december is de inflatie gezakt tot 2,4 procent. Um, is dat de lijn die al was, eerder was ingezet? We zien de afgelopen maand dat de inflatie redelijk constant was. Rond de 2,6 procent. Dat was van juli tot november zo. En in december is die dus een klein beetje gezakt met twee tiende procentpunten. Hoe kan dat? Dat komt voornamelijk door het effect van benzine. Benzine is nog wel steeds duurder dan een jaar geleden. Alleen die prijsverandering in november was nog groter. En per saldo betekent dat de inflatie iets lager uitkomt. Ja. Nou hebben jullie ook het inflatiecijfer van het hele jaar vastgesteld, van 2011. Wat zien we als we dat cijfer vergelijken met 2010? Voor 2011 is de inflatie gemiddeld uitgekomen op 2,3 procent. Dat is een vol procentpunt hoger dan 2010. Toen was het 1,3. En dat wordt vooral veroorzaakt door aardgas dat in 2011 fors duurder was dan vorig jaar. Ja. Jullie hebben ook op een rijtje gezet waar consumenten meer en minder voor moeten betalen. Welke producten zijn fors duurder geworden het afgelopen jaar? Het product dat het meest in prijs is gestegen in 2011 was koffie. Dat was de prijsstijging bijna 20%. En ja. Dat komt vooral door een stijgende vraag en ook mislukte oogsten. Ja, en verder? Verder is ook gas veel duurder geworden. Nou, auto, brandstof en benzine noemde ik al. Ja, de in energieprijs. Mei van dit jaar, ja, precies. Toen ja. was de benzineprijs op een hoogtepunt. En wat is uw verwachting? Wat is de ontwikkeling die we kunnen verwachten het komende jaar of de komende maanden? Nou, wat die ontwikkeling zal zijn, ja, dat hangt in grote mate af van wat de olieprijzen gaan doen. Want we zien nu in december dat de inflatie is gedaald doordat dat bezinnen minder duur is geworden. En ja, als die trend doorzit, ja, dan ligt het in de lijf de verwachtingen dat de inflatie niet hard gaat stijgen. Maar als die straat van de moest dicht gaat en de olieprijzen hard omhoog gaat... dan, dan kan er iets heel anders gebeuren. Dus ja, dat is lastig te zeggen. Want die zijn heel belangrijk hè, voor dat inflatiecijfer. Precies. Hartelijk dank, Peter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen, Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten. Ja, goedemorgen. Ja, uh, nou ja, eerste reactie op dit cijfer. Wat betekent dit voor de looneisen ook vooral? Nou ja, dit cijfer zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. En uh, voor de looneisen uh, verandert er uh, niks. Dat betekent dat wij uh, voor het komend jaar de CAO-onderhandeling ingaan met een looneis van 2,5% voor een ieder. En daarbovenop vragen wij nog een koopkrachttoeslag van 300 euro. En dat heeft vooral te maken met het feit dat er ...nogal wat uh, toeslagen uh, verminderd worden. Toeslagen die de overheid verstrekt voor onder andere uh, de kinderopvang... ...onder andere ook uh, de zorgtoeslag, eigen risico en ziektekosten gaat omhoog. En ja, dat tikt hard aan voor mensen die een modaal inkomen hebben. Dat kan zo drie, vier tientjes in de maand schelen. Dus vandaar dat we bovenop die 2,5% toch nog iets extra's vragen. En dat is met deze toch vrij hoge inflatie... Uh, ja, is dat eigenlijk ook echt wel noodzakelijk. Nou ja, hoge inflatie, het valt ook wel mee. En moeten we dat niet op de een of andere manier terugzien in die looneisen? Nou, even voor de helderheid. Uh, zoals uh, in dit geval de vertegenwoordiger van het CBS al zei... De Inflatie is vorig jaar met maar liefst 1 gestegen. De verwachte inflatie voor het afgelopen jaar die lag ongeveer op uh, 1,5 procent. Uh, dus met andere woorden, we zijn flink hoger uitgekomen. Voor dit jaar wordt er een inflatie verwacht van 2 Maar de kans is groot dat we daar feitelijk bovenuit komen. Dus met andere woorden, een loonhuis van 2,5 uh, is zo gek nog niet. En laten we duidelijk zijn, uh, met al die bezuinigingen... betekent het ook dat in een periode van... Ja, economische uh, teruggang... van dat het echt noodzakelijk is dat ook de koopkracht op peil blijft... Uh, zodat mensen besteden, want anders gaan we steeds verder achteruit in de crisis. Ja, maar argument dat je ook kunt inbrengen is natuurlijk... er is een economische crisis aan de gang. Om de banenmotor uh, weer op gang te krijgen... moet het bedrijfsleven internationaal kunnen concurreren. Dus is dat dan wel zo handig, dit? Nou ja, alles is natuurlijk betrekkelijk, dat wil zeggen. Je bekijkt het natuurlijk wel in een internationaal perspectief en het Nederlandse bedrijfsleven ja. doet dat. Uh, maar dat betekent ook dat onze loonlijst wat dat betreft echt wel concurrerend is. En zoals het altijd al uh, in Nederland het geval is, betekent dat je van cao tot cao bekijkt van hoe staat het ervoor, kan Bruin het inderdaad trekken of staat, om maar even een toespeling te maken... op de situatie in het noorden van het land, uh, het water tot aan de lippen. Kortom, uiteindelijk, als het echt heel erg beroerd wordt... dan gaat werk natuurlijk bovenin komen. Maar in dit geval hmm. is het toch ook echt belangrijk... dat mensen ook wel geld in de portemonnee hebben. Uh, want anders dan wordt het gewoon niet meer uitgegeven. En dan zit het bedrijfsleven ook te piepen. Ja. Nou, U gaf uh, het al een beetje aan. Vorig jaar wil u aangeven bij de CAO om uh, voor iedereen een koopkrachttoeslag van 300 euro te vragen... Hè, ter compensatie van dat koopkrachtverlies door bezuinigingen. Um, gaat u dat volhouden? Want uit een analyse van de loonstrookjes over januari blijkt dat het met dat koopkrachtverlies wel meevalt. Ja, maar de, die analyse van die loonstrookjes zit veelal toch niet alles in. En uh, wij worden in ieder geval geconfronteerd met het feit dat toch heel veel mensen met modale inkomens... die ook kinderen hebben, uh, een cumulatie met name ook kan optreden van het verminderen van allerlei toeslagen... waardoor uiteindelijk de situatie bij heel veel gezinnen toch uh, beduidend slechter is. En bovendien... Uh, vergis u niet, als het, uh, in dit geval een aantal van die uh, salarisadministrateurs uh, zeggen... nou, het valt wel mee, uh, dan hebben zij het niet over de koopkracht. Dan hebben ze het over de netto-inkomensmutatie. Want de koopkracht wordt ook bepaald door de inflatie. En dan kom je echt wel uit inderdaad, op procenten koopkracht en ja. verlies. Ja. Daar kijken zij niet naar. Ze kijken alleen maar wat gebeurt er met mijn loonstrookie. Maar zoals gezegd, ja, de prijsontwikkeling hoort daar ook bij. Hoe is de sfeer eigenlijk momenteel tussen werkgevers en werknemers aan de onderhandelingstafel? Die zal natuurlijk niet, uh, niet eenvoudig zijn. Kijk, nee. we hebben op dit moment al te maken met acties in de schoonmaak. Uh, nou, ja. uh, ik wil niet zeggen dat het overal in het land zo zal gaan lopen. Maar Philips is gaan... ook mislukt? Philips is op dit moment ook mislukt. Nou, Meestal wel zo in Nederland, na verloop van tijd kom je er altijd weer uit. Maar afgezien even van uh, de loononderhandelingen... ja, daarbij zitten we ook nog inderdaad met een probleem rondom de pensioenen. Daar moet ook een premie ja. voor betaald worden. En ja, betekent toch ook dat daar meestal inderdaad geld bij moet. Dus het zullen in ieder geval uh, echt geen eenvoudige onderhandelingen worden. En ik sluit dus ook niet uit dat er aan meer CAO-tafels... dat er in ieder geval ook conflicten gaan ontstaan. Maar goed, uh, meestal weten wij die altijd na verloop van tijd ook wel weer uh, goed op te lossen. En aan welke tafels verwachten die conflicten? Nou, dat is op dit moment gewoon niet te voorspellen... omdat het voor een deel ook van invloed is. Van invloed is hier ook op voor een deel van hoe de bedrijven zichzelf opstellen... Aan maar u de geeft aan dat er conflicten uh, aan zitten te komen, nou ja, dus goed, dan weet u ook waar, je, lijkt mij. Natuurlijk is het zo. Als je ziet van... Uh, hoe de bedrijven zich opstellen op dit moment... hoe bijvoorbeeld het georganiseerde bedrijfsleven... vertegenwoordigd door VNO-NCW zich op dit moment opstelt... een harde confrontatie zoeken door te roepen dat wij belachelijke eisen stellen... en dat er absoluut geen cent meer uitgegeven mag worden. Uh, en aan de andere kant zien we dus ook nu al bedrijven... grote ondernemingen en een paar sectoren die ook zeggen van... op dit moment zetten we de rem erop. Ja, dan is te verwachten dat er uh, meer conflicten gaan komen. Ja, en maar datzelfde bedrijfsleven zegt ook... Uh, we moeten die loonontwikkelingen een beetje uh, parallel laten lopen... Met de bedrijfseconomische ontwikkelingen. Is ook wel een beetje logisch. Ja, dat is ook zo. Dus ik heb ook al gezegd van, wij houden altijd rekening inderdaad met de situatie in het bedrijf. Het is nog nooit ja. zo geweest dat wij zodanige eisen stellen en die vasthouden. Uh, en de consequentie daarvan is dat een bedrijf uh, vervolgens dan ondergaat. Zo zijn we niet getrouwd. Dat doen we ook nooit niet. Maar ik constateer wel in ieder geval dat er sprake is van een verscherpt onderhandelingsklimaat. Dus dan is het logisch dat er uh, ook meer conflicten kunnen komen. Ik weet uiteraard dat dit me niet waar nog meer. Uh, ik wacht dat gewoon erg af. Het heeft ook Iets te maken met de ontwikkeling van de economische crisis. Eén ding is zeker. We komen de crisis niet uit. als we iedereen op de nullijn zetten. Want dan wordt het eh, economisch daar alleen maar slechter. Ik heb ook net eh, gehoord dat de verwachtingen van mensen. de financiële verwachtingen ook niet altijd rooskleurig zijn. Zijn nee, mensen pessimistisch? Ja, mensen zijn pessimistisch. Dan geven ze meestal ook niet meer uit. Ja, en dan is de consequentie daarvan. dat uiteindelijk bedrijven ook minder geld in het zakkie krijgen. En dan moeten ze weer reorganiseren. Ja, en dan is het einde zoek. Dus ik zou zeggen: van laten we zorgen dat het goed in balans blijft. Dat mensen toch. Uh, uiteindelijk aan het eind van de rit in ieder geval nog een stukje koopkracht uh, ook hebben kunnen krijgen. Ja, en dat zullen we toch moeten verdienen aan de Ja, Merkt u dat het gedoe binnen de FNV tussen u en mevrouw Jongerius... uw uh, onderhandelingspositie of misschien uw geloofwaardigheid aan tafel heeft beïnvloed? Nee, in ieder geval niet aan Decentrale CEO-onderhandeling in tegendeel. Merken er uh, helemaal niks van? Nee, daar merken wij niets van. Wij doen zaken met brancheorganisaties, met ondernemingen. Daar speelt dat niet. Uh, in ieder geval is het niet merkbaar. Uh, merkbaar aan de onderhandelingen dat er misschien wat tromgeroffel is in de Malitoren, het hoofdkantoor van vno Cw in Den Haag. Dat zal wel zo wezen, maar dat merken wij volstrekt niet. Uh, daar is denk ik ook inderdaad het bedrijfsleven wat dat betreft pragmatisch genoeg voor. Die kijkt gewoon simpelweg welke partner zit tegenover mij. Is dat nog dezelfde als vorig jaar? Nou, dan weten we wat we eraan hebben. Nou, Dat betekent in dit geval ook dat wij zelfbewust en op volle kracht zullen proberen om de wensen gerealiseerd te krijgen. Kortom, het wordt een hele klus om die 500 cao's te vernieuwen dit jaar. Het zal zeker een hele klus worden, ja. zeker als u weet in ieder geval... dat wij daar pak een beet ongeveer de helft uh, voor onze rekening moeten nemen. Dus ja, dat wordt een hele klus. Hartelijk dank, Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. De provincie Utrecht mag Nijlganzen, die overlast en schade veroorzaken... laten vangen en vergassen... Maar hoe worden die ganzen vergast? Arie Den Hertog van Duke Fauna Beheer voert die klus uit... en weet dus precies hoe dat moet. Ze worden dan gevangen in een periode in het jaar dat ze niet kunnen vliegen. En dan vang je ze in hele grote groepen tegelijk. Dat betekent dat je zo'n uh, 400, 500 tot 600 ganzen per keer in de vangkooi hebt. En dan moet je ze daarna moet je ze gaan uh, doden. En dan worden ze naar een loods gebracht. Dat kan verschillende locaties zijn. En in die loods worden ze daar weer in een kleine ruimte gezet... waar ze met CO2-doding om het leven gebracht worden. Waardoor ze binnen 50 seconden de bewustzijn kwijt zijn... en binnen 2 minuten dood zijn. En het gaat een beetje met 250 ganzen tegelijk. Dus dat betekent dat je 500 ganzen in 5 minuten... Dood hebt. Wat het alternatief is, is dat je dan uh, eventueel één voor één de, de nek om moet draaien. Wat een langere periode vergt natuurlijk. Waardoor de beest ook meer in de stress zijn dat één voor één uh, moet gaan pakken. Het alternatief is ook dat je een spijtje kan geven één voor één. Maar dan worden ze, zijn, wordt het klein chemisch afval. Dan zijn ze niet voor consumptie geschikt en moeten ze gewoon uh, worden weggegooid. Tja, en dat zou zonde zijn. Als u een vraag heeft bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag gaan we terug naar Diemen. Roy Hekens, tussen de oude spulletjes. 17-eeuwse e kast, rijk gestoken. Veel tierenlantijntjes, druiventrosjes. Wat levert deze kast uh, op? Ja, het is een teloorgang in de veilingen. Uh, dit was uh, tien jaar geleden goed voor de 10, 15 mil. Dan is, is het nu 2, 3, 4 halen. Komt u dit soort stukken vaker tegen nu? Ja, de veel naar de laterschap. Ja, dit komen we heel veel tegen. We hebben altijd grote veilingen van 4, 5.000 kavels. Het is, uh, is eigenlijk dagelijks werk. Veilinghuizen zien steeds meer particulieren die kunst verkopen... om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Peter Trommelen van Veilinghuis De Eland. waar merkt u dat aan? Nou, wij veilen uh, iets genuanceerder veel nalatenschappen, dat is 50%. En af en toe moet ik wel bezoekjes bij mensen thuis doen... die. Mij dat niet melden, maar dan merk je wel dat het heel teleurstellend is wat ik zeg. Dus... Ja, Waar wat, wat, merkt u dat aan? Dat zal ik u uitleggen. Uh, dus laat een aantal dingen zien en bij elkaar kom je dan maar 20 mil. En dan roep ik nou ja tussen de huidige markt, tussen de 8 en de 10 of de 12 hoog uit. En dan zijn ze teleurgesteld. En dan merk je dat het een prangende vraag is. Dat zou ik dat dringend op dat geld verlegen zit. maar dat gaan ze ons nooit melden. En Dus het levert nu minder op dan het waarvoor het destijds gekocht is? Oh ja, ja, ja, ja, het is nu echt een kopersmarkt geworden op de Veilingen. Want uh, door de smaakverandering van de jonge mensen is het uh, enorm gedaald. De jonge mensen richten zich in met Ikea, dat is onze grootste concurrent. Ja, Dus uh, jongere mensen willen moderne, strakke inrichtingen. waardoor uh, antiek eigenlijk heel weinig nog opbrengt. Ja, ik zeg wel de spot spottend: bruin is uit. Het is daarom het is een kopersmarkt geworden. Het is, brengt uh, eigenlijk belachelijk weinig op, maar het is zo. En dat komt. Het is een modeverschijnsel dat heeft te maken met het desinteresse van de jongere mensen. Ja, en hoeveel procent is het gedaald, opbrengsten? De laatste 10, 15 jaar is dat zeker met 50 procent en sommige artikelen wel met 70, 80 procent gedaald. Nou, dan lopen we eventjes door het Veilinghuis heen over wat Persische tapijten. Hier ook een tafel met allerlei spulletjes, schilderijtjes, zie ik hier. Cecile Dreesman... Ja, Cecil, was de, de zus van Anton en dat was toch wel een vrij bekende kunstenares. En die maakte altijd met half edelstenen uh, naaldwerken. Dus dit is ook met citrien, nevriet, mossegaat en goud. Nou, zij heeft ook geëxposeerd in Singer en daar bracht die dingen drie, vier, vijfduizend euro op. En nu kom je misschien niet verder dan 2, 3, 4, 500. Hoeveel gedwongen verkopen, schat u, heeft u het gehad het afgelopen jaar? Uh, nou, we, uh, gedwongen verkopen, Dan kunnen we direct zien... als we iets hebben van een curator of van de belastingdienst. En dat doen we ook regelmatig. We zijn het in beslag genomen. In het kort houdt het in, iemand kan zijn belasting niet betalen. Uh, belasting wordt zat, die leggen dan beslag en die brengen het hier. Zo hebben we vorig jaar leuke kunstwerken verkocht uh, voor, voor een ton of twee ton. En nu in de aankomende veiling hebben we daar een mooi voorbeeld van Amstelduimers. Het was een, uh, een van de grootste juweliers van Nederland. Aan de Amstel bij de Stopera. en die is fiet gegaan. En dat moeten we nu veilen. Het ja, is net eventjes uit de kluis uh, gehaald uh, voor ons. We zien het hier. Mooie armbandjes. Er staat ook een, uh, ja, een geeltje. Zit eraan vast. Ja, notitieblokje. Dat is de... ik, ik kan het niet lezen. Wat ja, staat erop? Ja, okay, ik zal het uitleggen. Het is een uh, stijve armband goud. Zit 2,36 karaat briljant in. En de winkelprijs was 8200. En wij verwachten een prijs van tussen de 1500 en de 2000. Dus je zit op 20 procent. 20 procent van de winkelwaarde. Ja, 20% winkelbaar. En hieraan kunt u nu echt zien dat de crisis is toegeslagen? Ja, is onvoorstelbaar, want die uh, Amsterdamers was een zeer gerenommeerde uh, company. Maar ja, dan, dan wordt het wat minder. En ik kan natuurlijk niet wat zeggen over het bedrijf. Maar in ieder geval, het is, uh, het is over de kop gegaan. gaan de curator zegt tegen ons, Eerland, veilig voor ons. Ja, en merkt u dat zelf ook als veilinghuis, dat een middelmatig schilderij nu moeilijker te veilen is? Ja, dat zien we de opbrengsten. Die zijn gewoon gekelderd met 50 Dus dat is ook ons grote probleem. En het kost u ook geld, want u krijgt, uh, u krijgt een percentage. Ja, we krijgen een percentage van de koper en de verkoper. Maar ja, als het minder opbrengt, krijgen we minder geld. Dus het is heel simpel. Het is wel eens ook lastig. Wanneer is de volgende veiling? De aankomende kijkdagen zijn het laatste weekend van januari. 27 tot en met 30 januari. Ja, veel succes. Dank je wel. Bijdrage was dat van Roy Heerkans vanuit Diemen. Straks Engelse journalisten en politieagenten moeten niet meer gezellig samen aan de boemel. Want dat leidt alleen maar tot ellende. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1956. Op 5 januari 1956, vijf jaar na de start van de televisie... maakte Nederland kennis met het eerste tv-journaal. Volgens mediahistoricus Huub Wijfjes... een fenomeen dat niet zonder slag of stoot tot stand kwam. Vanavond, de vooravond van Drie Koningen... gaan vooral in het zuiden van ons land... jongens en meisjes langs de huizen... verkleed als de Drie Koningen uit het kerstverhaal. In de nieuwsuitzendingen vond men... de identiteit van de omroepvereniging raken... En daarom waren, eh, vond bijvoorbeeld de NCRV dat als er nieuwsuitzendingen zouden komen... die onder de verantwoordelijkheid van die ene omroep die die avond uit zou zenden zou vallen. Nou, als er dan bijvoorbeeld een journaal zou worden uitgezonden op zondag... dan wilde de NCRV absoluut niet dat daar sport in zou zitten. Want eh, sport op eh, zondag, dat eh, mocht niet eh, be beoefend worden voor de NCRV. Nou, dat soort consternaties... Die zijn er oorzaak van dat men vijf jaar heeft gepraat. Echt heel intensief heeft gepraat. Voordat er überhaupt een televisiejournaal tot stand kwam. Kijk, men had natuurlijk wel oog voor het feit dat het nieuws zich niet laat dwingen door het Nederlandse omroepsstel. Het oorlog breekt gewoon uit op andere gronden. Of andere zaken. Maar als je het eerste journaal ziet, wat daar dan in zit. Dat, is, dat raakt dus eigenlijk ook niet een harde actualiteit. Het, is, het journaal opent met het Nederlandse kampioenschap Schaken. De wedstrijd tussen Max Euwe en Jan Hein Donner. En daarnaast was er iets over het Drie Koningenfeest in Tilburg... en de kerstboomverbrandingen in Amsterdam. Morgenavond zal in Tilburg voor het eerst een echte herder... met een kudde van 65 schapen in de stoet meelopen. De NTS-journaal, waar de omroepen dus ook greep op proberen te krijgen... dat was helemaal gebonden aan de goedkeuring van de hoofden... van de vier omroepverenigingen die elke week... Elke vrijdag vergaderden over de komende uitzendingen van het NTS-journaal. Ze wilden dus goedkeuring geven aan de onderwerpen die in het journaal zouden komen voor een week tevoren. Nou, dat geeft al aan dat men een grote problemen had om de actualiteit te kunnen bedienen. Ja, je kan zeggen, hoe kan je dat nou pikken als consument vanuit het huidige perspectief? Maar de toenmalige samenleving zat nu eenmaal zo in elkaar. Als je de krantenreacties leest. Van, van, van, van de Telegraaf tot de Volkskrant, tot het Vrije Volk in die tijd op het NTS-journaal. Dan zie je gewoon dat men zeer tevreden was over het feit dat die televisie nou toch wel eindelijk erin geslaagd was. Actualiteitenrubriek dagelijks te geven of drie keer per week te geven. En die, en die, die maakte het helemaal niet een probleem eh, dat die omroepen met elkaar stegelden over dit soort zaken. En dat waren ze wel gewend. MUZIEK ja, het gedoe rondom het eerste televisiejournaal... dat op 5 januari 1956 werd uitgezonden. Het is acht minuten voor tien, we gaan naar Engeland. Het moet afgelopen zijn met het gezellig samen pines drinken... van Britse politieagenten en journalisten. Dat is een belangrijke aanbeveling van de commissie... die na het Britse afluisterschandaal onderzoekt... hoe het lekken van agenten naar journalisten kan worden voorkomen. Journalist Simon Cooper werkt voor de Britse krant Financial Times. Goedemorgen. Goedemorgen. Duiken agenten en journalisten dan zo vaak samen de pup in? Nou, niet van de Financial Times, van mijn krant... maar van de tabloids werkt het wel zo, ja. Nee, ja. ja. En het zijn vaak ook uh, aantrekkelijke vrouwelijke journalisten... die met de politieagent de kroeg gaan duiken... en dan is zo'n agent uh, eerder geneigd allemaal verhalen te vertellen... Ja. over wat hij allemaal met beroemdheden heeft meegemaakt. En, en vaak krijgt hij daar geld voor. Ja, want wat voor informatie is dat dan? Die ze los krijgen? Nou, bijvoorbeeld als er bij een beroemdheid wordt ingebroken... dan is het soms zo dat... De journalist komt opdagen voordat de politie komt. Want uh, de rondheid belt naar de politie. Bij mij is ingebroken. Nou, dan staat er meteen een journalist op de stoep. Want die, heeft het, die is ingesijnd door de politie. En die heeft dan het verhaal. Uh, de Manchester United voetballer Darren Fletcher... die had een auto-ongeluk, belt de politie. Voordat de politie komt... staat de journalist foto's aan te maken. Want die is ingedicht. Zo werkt het. Ja, maar is er dan niet zoiets als een, een gedragscode... dat agenten en journalisten niet uh, informatie aan elkaar mogen doorgeven? Nee, tot nu toe bestond dat niet. En de uh, politie zegt natuurlijk... ja, wij uh, bedienen het openbaar belang door uh, nieuws door te geven. Maar het gebeurt wel vooral aan kranten die daarvoor betalen... of kranten die de politie goed uh, gezind zijn. Dus de politie lijkt eerder aan rechtse kranten... dan aan linkse kranten bijvoorbeeld. Hm. Nou was er natuurlijk vorig jaar dat afluisterschandaal dat aan het licht kwam. De tabloids lagen enorm onder vuur. Hebben ze hun leven inmiddels gebeterd? Voorlopig wel, want ze zijn heel erg bang dat er strenge wetten komen... Uh, op privacy en ja. uh, dat willen ze helemaal niet. Dus nu doen ze als, als, alsof ze goede burgers zijn en komen niet meer met dat soort verhalen. Maar ze hopen dat over een paar jaar, als iedereen dit vergeten is, daar weer mee te beginnen. Ja, dan is de vraag, hoe hou je ze dan in de toekomst enigszins in het gareel? Er komt waarschijnlijk volgend jaar een uh, mediawet, een hele strenge, zoals het er nu naar uitziet in Engeland. Dus als jij als krant dan publiceert dat de ene beroemdheid met een ander naar bed is gegaan, dat dat niet mag en dat je daarvoor wordt bestraft en uh, boete moet betalen. Dus uh, dat dat soort verhalen dan uh, minder vaak uh, in de krant komt. Ja, en dan kunnen ze wel inpakken, want dat is eigenlijk het bestaansrecht van de tabloids, dat soort verhalen. Ja, precies. Ik, ik weet niet wat er dan nog over is, ja. Nou zijn die tabloids berucht uh, en veel harder dan uh, de roddeljournalistiek hier in Nederland is. Um, waarom zijn er in Engeland nog geen wetten om, die, nou ja, om de gevolgen van die berichtgeving enigszins in te perken? Nou, de media is heel erg machtig. Want uh, iemand als Rupert Murdoch, uh, mediakoning uh, bij ons... Mm -hmm. die beïnvloedt ook verkiezingen. Uh, bij een verkiezing kiezen zijn kranten, partijen... zijn meestal voor de conservatieven. Maar soms uh, helpen ze Labour. Bijvoorbeeld in de tijd van Blair waren ze op de hand van Labour... Dus zo'n partij is niet snel geneigd om de media aan te pakken. Want uh, dan weet je zeker dat ze tegen je zijn bij de vol volgende verkiezing. En je wordt ook persoonlijk aangepakt. Iedereen die problemen maakt voor The Sun bijvoorbeeld... die wordt wel vaak achtervolgd door een detective. En die probeert dan uit te vissen of jij een verdiennisje hebt... of je je belastingen wel hebt betaald, dat soort dingen. En, dan gaan uh, dan ze je zo even lichten, ja. Ja, dan, dan pakken ze jou. Ja. Nou zijn in Nederland journalisten huiverig voor wetgeving... die de handelingsvrijheid van de pers uh, beperkt. Is het in Engeland zo erg met die moris van de tabloids gesteld? dat journalisten geen andere oplossing meer zien? Nou, de meeste journalisten willen het niet. Maar het publiek en de politici die willen het nu wel. Die willen wel dat de pershard wordt aangepakt. En dan zeggen journalisten... ja, vrijheid van meningsuiting, dit en dat... Maar je kan moeilijk zeggen dat vrijheid van meningsuiting... nou uh, zo belangrijk is in het geval van een beroemdheid... die met een ander uh, naar bed gaat. Dus ik denk dat er net als in Frankrijk wetten zullen komen. dat uh, Kijk, een politiek schandaal. Als uh, een politicus iets fouts heeft gedaan, dat mag je dan publiceren. Maar als een acteur... Uh... Weet je wel, uh, overspuit gepleegd, dan mag je dat niet publiceren. Ik denk dat uh, dat soort wetten er zullen komen. Ja, want dat heeft ook helemaal niet zoveel inderdaad te maken met de vrijheid van meningsuiting. Dankjewel, journalist Simon Cooper. Hij werkt voor de Britse krant de Financial Times. Wij gaan uh, naar het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u terug met Nederland dat verspeelt miljoenen aan groene subsidies. We starten wel allerlei projecten, maar brengen ze vervolgens niet op de markt. En het ochtendmuur natuurlijk van Henk Spaans, zoals iedere donderdag in het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland, na de reclame in het Journaal van 10 uur met Dorald Megens. Tot zometeen. Er zijn voldoende maatregelen genomen om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. Er zijn genoeg maatregelen genomen, maar helaas de verkeerde. Het is allemaal dat er geen handhaving is. Waarom moeten ze hier weken van tevoren om mensen terroriseren? Vuurwerk wekt agressie op. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. De vraag is of je er alleen maar bent met maatregelen rondom oud en nieuw. Of dat er een veel groter maatschappelijk probleem aan nodig is. En uw mening die telt. Je moet gewoon het verbieden. Ik denk dat dat de enige oplossing is.